10 uur en dan net wel met het NOS-journaal. De gemeente Tilburg wist al in 2006 dat in zwembad Reeshof gevaar was door roestvorming. Begin november vorig jaar viel door roestvorming een geluidsbox van het plafond. Een baby van vijf maanden kwam daardoor om het leven en de moeder raakte gewond. In een inspectierapport van 2006 wordt al melding gemaakt van roestige ophangsystemen in het zwembad. En in de jaren daarna is nog twee keer gewaarschuwd te vergeefs. De gemeente Tilburg erkent dat er fouten zijn gemaakt en heeft een aantal ophangsystemen vervangen. Kandidaat Rick Santorum start uit de race voor het Amerikaanse presidentschap. Dat heeft hij gezegd op een persconferentie. De strijd om de republikeinse nominatie gaat nu nog tussen Newt Gingrich, Ron Paul en favoriet Mitt Romney. Santorum lag ver achter Romney. En die maakt nu de meeste kans om het op 6 november op te moeten nemen tegen de democratische president Obama. Minister De Jager vindt het interessant om te kijken naar andere vormen van kredietverlening dan banken. Hij zei dat in een reactie op een pleidooi van voorzitter Staal van de Nederlandse Vereniging van Banken. Staal zegt dat de banken steeds minder speelruimte hebben omdat ze aan zoveel eisen moeten voldoen. De jager benadrukt dat banken bij het verstrekken van leningen de hoofdrol moeten blijven spelen, maar in bijvoorbeeld Amerika zijn er nu al veel meer mogelijkheden om aan geld te komen dan alleen bij banken, zegt de jager. In Amerika wordt bijvoorbeeld meer gewerkt met privé-investeerders die ergens geld insteken. In de Eredivisie heeft NEC de uitwedstrijd in Rotterdam tegen Excelsior met 2-0 gewonnen. Het eerste doelpunt viel in de extra tijd van de eerste helft via een penalty, die werd benut door een lasse Scheune. En in de 85ste minuut maakte Christian Vados er 2-0 van. Het weer, vanavond in het oosten nog wat regen, in het westen droog, morgenochtend wat zon, middags plaatselijk een bui en het wordt een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.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 Yes, yes! Kijk deze woensdag live op je tv naar AZFC20. Bestel deze eredivisietopper op sigo.nl slash tv op bestelling. Sesambroodje, sesambroodje op mayonaise, mayonaise op ketchup. Die twee vullen elkaar natuurlijk perfect aan. Ketchup op augurk. Augurk op tomaat. Mooie combinatie met slijn uitjes. Oh, dat ziet er heel fris uit allemaal.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 met Robert Meder. Ja, goedenavond. Er was dus één wedstrijd in de Eredivisie vanavond. Je hoorde dat net in Rotterdam speelde Excelsior tegen NEC. De Nijmegenaren wonnen met 2-0. Zo horen we van Ragnar Niemeyer hoe die wedstrijd nou is verlopen. Verder kijken we vooruit naar de twee toppers van morgen... zoals in Alkmaar, waar zet het opneemt tegen FC Twente. Voor Twente valt er doorgaans weinig te halen in Alkmaar. AZ-trainer Gert-Jan Verbeek. Nou, dat, dat AZ uit van Twente uh, een, een, een lastige hindernis is. En uh, dat willen we eigenlijk wel graag zo houden. Bij FC Twente zijn ze er niet zo mee bezig dat AZ een zogeheten angstgekner is. Maakt nog niet uit, vindt Wesley Verhoek. Tegenwoordig in Nederland heb je geen makkelijke wedstrijden meer. Want als je het, uh, alle topclubs laten overal punten liggen. Dus we moeten wedstrijd voor wedstrijd bekijken. En of AZ nou moeilijk is, of volgende week uh, nakken. Die andere topper wordt in Friesland gespeeld. Dat treft de sportclub Heerenveen, de AFC Ajax. De topscorer van Nederland, Bas Dorst, werd ooit begeerd door Ajax... Maar speelt in Heerenveen. Dorst heeft er inmiddels 25 in liggen. Zijn geheim? Rust. Veel rust. Vandaag doe ik op, op zich weinig, maar morgen is het wel uh, natuurlijk een beetje spanning. En dan moet ik niemand om me heen hebben en dan wil ik het liefst alleen zijn. Iedereen die tegen me praat, dat, uh, dat ben ik niet te genieten. Koploper Ajax is er veel aan gelegen natuurlijk die wedstrijd bij Heerenveen te winnen. Daarmee kan een grote stap gezet worden naar prolongatie van de landstitel. Trainer Frank de Boer kent de kracht van de tegenstander. Wij moeten zorgen dat zij niet in hun favoriete spel komen... Want dan uh, ja, hebben ze heel veel kwaliteit om het goed uit te benutten. Veel voetbal dus. En een voorbeschouwing op de Swim Cup... die komend week -einde in Eindhoven wordt gehouden. Tot 11 uur is dit en dan is langs de lijn. Ja, Excelsior tegen NEC. Ragnar meer. goedenavond. Je hebt de wedstrijd de hele avond uh, gevolgd. Excelsior had hoop op drie punten... om een beetje weg te komen van die, uh, van die onderste plek. Is niet gelukt? Hebben ze ooit uitzicht gehad op drie punten? Nou, Het gek is een beetje, deze wedstrijd eindigt in 2-0 voor NEC... en op die overwinning valt niet zo heel veel af te dingen, denk ik. Maar als je het zeker in samenvatting straks zou terugkijken... misschien ga je dat wel doen of doen mensen dat... Ja, dan zie je toch ook dat uh, de paal en de lat worden geraakt door Excelsior. Met name dat schot van Kalisse bij een 1-0 achterstand van links naar binnen toe... keihard werkelijk op de paal geschoten van een meter of twaalf afstand. Ja, Als de bal erin gaat, wordt het gelijk. Uh, heb je niet zoveel te zeggen misschien... Maar NEC is wel het completere elftal. Het elftal wat meer voetbal heeft, dat in een enorme flow zit. Tot vanavond 14 punten uit de afgelopen zes wedstrijden. Een serie sinds 19 februari, toen er met 4-1 werd verloren bij Ajax. Waarin het ongeslagen is gebleven. Bovendien heel veel overwinningen dus voor de ploeg van Alex Pastoor. Je kan zeggen dat het elftal toch wel in een bepaalde vorm steekt. En het moment van scoren is dan wel heel belangrijk. Echt vlak voor rust. Een strafschop na een overtreding van Scheinman, die nogal bruut... Komt invliegen in de lucht zijn tegenstander, Nathaniel, wil boven beukt, ja, dan is het wel een heel prettig moment... om op een 1-0 voorsprong te komen natuurlijk. En die Schöne is dan ook iemand die de afgelopen weken... weer in de schijnwerper staat. Dus aan het einde van de rit is het zo'n soort wedstrijd. En als ik nu naar het veld zit te kijken overigens... dan zie ik 18 man en misschien zijn het er wel meer van, uh, van NEC... die nog even een trainetje met z'n allen doen. We hebben nog op de helft van Excelsior een extra goaltje neergezet. Een uh, doelman op doel gezet die helemaal niet bij de wedstrijdselectie zat. Kortom, er wordt hier nog uitgebreid voor mijn neus gevoetbald. Uh, het is een uh, trucje blijkbaar van Alex Pastoor. Ik vraag me af of je dat ook doet als je met 4-0 klop hebt gekregen in de arena. Of je dan ook nog even met z'n allen het veld op gaat. Maar dit is blijkbaar nodig voor goed herstel. En je mag er weinig van zeggen, want het werkt blijkbaar. Ja, Lasse La Schöne uh, zet een record neer, heb ik begrepen, in Nijmegen. Ja, hij is de eerste speler van NEC die in vijf wedstrijden achter elkaar weet te scoren. Ik vond hem overigens vanavond helemaal niet zo bijzonder spelen. Uh, toch wel veel balverlies, niet per se beslissend in de passing of noem maar op. Uh, maar goed, hij maakt wel dat doelpunt. En is wel de man die in de belangstelling staat van heel veel ploegen. Daar kwam eigenlijk vandaag uh, dan uh, ook weer Schalke bij. Ajax, Feyenoord, PSV. Uh, nou ja, de hele goede gemeentes ongeveer zit achter deze Deense International aan. Hij heeft zelf gezegd dat hij uh, toch eigenlijk het liefst voor het Europees kampioenschap... waarin hij uh, tegen Nederland zal spelen, dat hij duidelijkheid wil. Die zaakwaarnemer denkt bij zichzelf, nou wacht maar even. Kijken wat er allemaal nog meer voor moois komt. Uh, goede speler, helemaal niets mis mee... Uh, Technisch sterk, maar vanavond niet zo. En ik heb wel een beetje de indruk naar mijn eigen persoonlijke smaak... dat ook wel heel erg meespeelt dat hij transfervrij is. En dat het allemaal nog net even interessanter maakt. Hij heeft wel een mooie leeftijd natuurlijk om te gaan. Hij is 25 jaar. Ja. Goed, dan slot nog even uh, Excelsior. Dat had natuurlijk de hoop om weg te komen van uh, de graanschap... Uh, van die 17e plek. Uh, zie jij hoop in de team? Nou ja, het wordt een beetje lastig. Hè, ze spelen van de week tegen Feyenoord in de Kuip... Uh, daar ben je geneigd te denken, Feyenoord in deze vorm. Eh, zeg het maar. Dan FC Twente hier op bezoek in Rotterdam. Op het eigen veld van Excelsior. Het verschil met de graafschap is maar twee punten. Op de laatste speeldag, overigens. staan ze tegenover elkaar. En het zou natuurlijk best wel zo kunnen zijn. met dat gat van twee punten. als dat een beetje intact blijft. of als dat één punt wordt, of drie, het doelzal, noem maar op. dat het misschien wel een beslissende wedstrijd gaat worden. Er zitten best wel spelers tussen die wat kunnen. maar je mist ook een bepaalde kwaliteit. Een bepaalde. Eh, misschien wel geldingsdrang ook. Een bepaalde. Alle duelkracht die er niet altijd even is. Ik heb Broers op een gegeven moment wel zien bikkelen. Krijgt dan ook wel meteen de gele kaart. En is dan ook weer geschorst voor de volgende wedstrijd. Het is allemaal natuurlijk op het randje van een voldoende of een onvoldoende. Ja. Met een zwaar programma voor de boeg. Uh, het is zeker dat Excelsior en de Graafschap... Ja, een van die twee kukkelt eruit en wie het is. Nou ja, jij mag het zeggen. Ik kan heel veel geld verdienen als je het goed hebt. Ja, nee, ik ga het niet gokken. <laughs> goed, uh, dankjewel voor nu. Later goed. de interviews. Maar eerst, moi Lolita van Alize. 9 over 10, NMS langs de lijn. Zijn dus een moa lolita. Later deze uitzending alles ook over het voetbal in Duitsland, in Italië. Eh, ook in Spanje wordt er bijvoorbeeld en in Engeland een wedstrijd. Ik pik er in Spanje eentje uit, want Barcelona speelt thuis tegen Getafe. Eh, een van de weinige ploegen die Barcelona wist te verslaan eh, dit jaar met 1-0 thuis. Nu speelt eh, Getafe dus in Camp Nou. Het staat daar na een kleine 53 minuten spelen 2-0 voor Barcelona. Goed, dan uh, naar uh, AZ. Dat heeft twee lastige wedstrijden voor de boeg. Morgen speelt het thuis tegen Twente... en zaterdag gaat het op bezoek bij PSV. Twee wedstrijden die, aan, die uh, AZ aan de top houden... of doen afhaken in de titelrace. Trainer Gert-Jan Verbeek ziet het belang van de duels... maar ze zijn in Verbeek's ogen niet beslissend. Uh, wel mede bepalend, maar niet bepalend. Uh, mede bepalend doordat je nog maar zes wedstrijden te gaan hebt. En uh, na... na... Uh, daarna nog maar vier, na dit weekend. En uh, ja, uh, hoe je het dan verkeerd, de, de punten die nu dat liggen, die, die zijn steeds moeilijker te, te compenseren in, in de resterende wedstrijden. Hè, maar er zijn nog een groot aantal ploegen die onderling ook tegen elkaar moeten vanuit uh, de top 6. Want wij moeten ook nog naar Feyenoord toe. Uh, dus dat zijn allemaal hele lastige wedstrijden. En uh, uh, de, volgens de, de geleerden heeft Ajax het makkelijkste programma. Dus ja, dat zullen we wel afwachten hoe dat, hoe dat uitpakt. Staat het een makkelijk programma? Nee, volgens mij niet. Volgens mij is hè, want wij moeten ook nog uit naar NEC. Hè, zo uit mijn hoofd. We krijgen thuis nog VVV. Uh, we krijgen thuis nog Groningen. Hè, dus dat, dat zijn, dat, dat is niks. Al die ploegen die spelen nog wel ergens om. En, uh, en op het moment dat je het er makkelijk over gaat denken, of we denkt van dat is wel makkelijk en die is minder, minder makkelijk of die is moeilijk. Ja, zo moet je ook niet. Je moet gewoon van wedstrijd tot wedstrijd uh, leven en, en, en zorgen dat je, uh, dat je wint. En uh, zolang je wint, hoef je niet om je heen te kijken. En zodra je niet wint, gelijk speelt of verliest, ja, dan, uh, dan hoop je dat de schade beperkt blijft, dat de anderen ook punten laten liggen. Blijft het tot het uh, allerlaatste moment, tussen de laatste speldag, spannend? Nou ja, we hebben natuurlijk uh, het, het rare fenomeen dat uh, de ene laatste en de laatste speelronde op woensdag en zondag is. Waarin iedereen tegelijk speelt. Dus in, een, in, een, in, een, in, in, in, in vijf dagen tijd uh, wordt, denk ik, de competitie beslist. En wat denk je? Is het echt de laatste speeldag of de voorlaatste, die midweekse dag? Ja, dat, nou ja, dat, dat, dat zou al uh, heel jammer zijn. Uh, je hebt op een woensdag. Uh, maar enfin, degene die, die het beslist, die is blij. Ehm. <laughs> um... Het raar is dat je, dat je dan nog zo'n laatste wedstrijd hebt die ook nog heel beslissend kan zijn voor, voor het verdere verloop, hè, voor, voor, voor, voor, voor andere plaatsen. Hè. Want uh, ik zei al, uh, uh, het is heel raar dat nu die bekerfinale gespeeld is, dat je weet dat, dat, uh, dat Heracles nog steeds kansen heeft en een goede kans heeft om Europees voetbal te gaan halen. Omdat uh, PSV bij 1 en 2 de vliezende bekerfinalist gewoon Europees voetbal heeft en, en, en je dus aan de vijfde plaats niet genoeg hebt. Ja, dat gaat dus dan ten koste van, als ik nu zes stel van twee ploegen. Ja, dat gaat ten koste van, van, van twee ploegen die nu bij de bovenste zes... die alle, alle zes een goed seizoen hebben gedraaid. Want Heerenveen heeft echt veel punten, ook Feyenoord heeft veel punten gehaald. Maar, uh, Herikles heeft eigenlijk veel te weinig punten gehaald dit seizoen... maar wel de bekerfinale. Dat is, een, dat is een, een mooi succes voor Herikles. Maar uh, ja, de, de, dan is het aan, aan, aan de resterende uh, ploegen uh, om PSV in ieder geval niet eerst of tweede te laten worden. Want dan, dan, dan is die vijfde plek ook nog in het geding. Is dat een gesprek in de kleedkamer? Nee, het is wel zo dat ik de uh, speels nog wel een keer heb uitgelegd. Uh, hè, want er is wel wat verwarring over, over de, over de wijze van, uh, van het selecteren voor Europees voetbal. Nou oh ja, de, de, de, de, de, als, als, als PSV eerst of tweede eindigt, wat ook nog steeds de mogelijkheden behoort... dan, dan gaat de verliezende bekerfinal Europa in en dan moet je dus minimaal vierde worden. Nou, en, en, en als je vijfde wordt, dan moet je play-off spelen. Dat lijkt me geen prettig vooruitzicht. Nee, dan kun je nog steeds je, je, je, je doelstelling halen. Omdat je nou, maar het is wel via de langste weg. En, en daar zit eigenlijk aan het einde van zo'n seizoen wat wij hebben gespeeld... zit jij eigenlijk niet op te wachten. De spelers, denken die erover na... Of horen ze het lijnzaam aan? Nou ja, ik vind dat je als trainer zijn uh, nog even de aandacht op moet vestigen... omdat er al, uh, het af en toe best moeilijk is om, om te begrijpen hoe het nou precies uh, de volgende stil zit. Daar hebben we nu één keer hebben we daar, uh, op aangegeven dat het binnen nu en vier weken de competitie ten einde is. Daarin speel je nog zes wedstrijden. En dat het van belang is, uh, uh, dat wil je je doelstelling halen ten aanzien van het uh, competitievoetbal... dat je dus uh, bij, de, uh, bij de beste vier eindigt. Krijg je Twente op bezoek? Zo'n ploeg die in Alkma nooit zoveel uh, weggesleept heeft. Wat wil dat zeggen? Nou, dat, dat AZ-uit uh, een, een, een lastige hindernis is. En, uh, dat willen we eigenlijk wel graag zo houden. Merk je dat ook? Nee, jongens, die jongens. Uh, ze zijn wel heel, heel goed bewust dat Twente een geduchte concurrent is op dit moment. Uh, uh, ze hebben ook nog wel in het achterhoofd de achterhoofd de, de uitwedstrijd dit seizoen, waarin, waarin we onszelf eigenlijk tekort hebben gedaan. Die hebben verloren, en terwijl we eigenlijk uh, grotere delen van de wedstrijd beter waren, ook betere kansen hadden. Uh, maar dat was de tweede wedstrijd en uh, toen begon er ook wel wat groeien van, uh, ja, want uh, Twente predende zich toch wel als, als kampioenskandidaat, Champions League voetbal. Zeiden we van nou, dat, als we zo kunnen voetballen tegen Twente, dan, uh, dan kan het nog een mooi seizoen worden. En dat is, uiteindelijk is het uh, tot nu toe ook een, een, een uitstekende seizoen gebleken. Goed, ja, toen kwam je wekenlang op, op kop te staan. Hè? Ja, we staan eigenlijk al, al, al tijden boven Twente. Ja, al heel lang. Ja, dus uh, in die zin uh, is dat prima. Maar afijn, uh, het gaat uh, over 34 wedstrijden. En het is maar van één ding belangrijk dat je ook uh, na 34 wedstrijden boven Twente staat. Gertjan Verbeek was dat. Ja, dan uh, na Twente. De Enschedeers die uh, spelen morgen tegen AZ met een uh, gemankeerd middenveld... want Wout Brama en Willem Jansen zijn geschorst. En er komt bovendien nog bij dat Landsaat en Leugens niet fit zijn. Trainer Steve McLaren puzzelt nog met het middenriff van zijn elftal. In de aanval heeft hij er juist twee serieuze opties bij. Wesley Verhoek is na twee invalbeurten klaar om te starten. En ook Luc de Jong is weer helemaal fit. Ja, ik heb denk ik een beetje geluk gehad ook uh, met wat, uh, ja, wat ik kreeg van, ja, van die actie. En mijn enkelband was een beetje verrekt en uh, ja, nog uh, eentje aan mijn enkel was gewoon gekneusd. Dus het uh, viel geuze mee en dan uh, ja, ben ik nu al terug. Uh, ja, ik heb, uh, ja, voor mij is het lekker dat ik uh, nu weer zo snel terug ben. FC Twente heeft de jongen ook keihard nodig. Dat hij fit is noemt zijn trainer Steve McLaren a big relief. In Tukkerland is ongetwijfeld vrolijk een extra paasijdje gesnoept. afgelopen weekend op de goede berichten over hun spits. De komende weken wordt het vooral nagelbijter voor alle fans van clubs in de top 6. Ik denk dat het voor de. neutrale kijkers die naar de Eredivisie kijken. hartstikke mooi is. Maar uh, ja. je kunt. Uh, je kunt of we eerst eindigen of zo, zesdeindigen. En dat is. Uh, ja. Ja, aan de ene kant misschien ook wel leuk, maar aan de andere kant... had je het niet verwacht als je zo aan het moment... Je had het liever nu al geweten dat je bij de eerste drie was? Ja, bijvoorbeeld. Dat uh, zou een stuk lekkerder zijn geweest, inderdaad. Maar, ja, het geeft... Uh, ja, tuurlijk, laatst laatste wel altijd... ook wat is belangrijk, maar het geeft toch weer, ja... Dat je toch weer net iets meer je best moet gaan doen... Omdat je moet zorgen dat je niet uh, op die zesde zes plaats eindigt dan. Wesley Verhoek staat al maandenlang te trappelen van ongeduld... om zijn bijdrage aan een mogelijke titel van Twente te leveren. De eerste twee maanden week week geblesseerd geweest... En, uh... Ja, dat is gewoon uh, zuur. Omdat je hier uh, komt bij een nieuwe club, je wil je gelijk bewijzen. Ja, dan val je toch buiten de groep. Uh, werk je vooral 1 uh, op 1, 2 op 1. Dat is lastig. Maar daarna, de laatste weken uh, ja, maak ik volledig deel uit van de groep. En uh, ja, voel ik me daar goed in. En uh, ja, vind ik ook steeds met rij hier in, uh, in Twente. Nu hoort hij er helemaal bij. Dat bleek toen Wesley scoorde tegen rode JC. Gretigheid, spatten er, er ook af, hè? allebei de wedstrijden. Ja, ik wil me gewoon heel graag bewijzen. Tuurlijk, de club heb je gekocht en die weten wat je kan. Maar uh, ja, ik wil gewoon laten zien dat ik, uh, dat ik dit niveau aan kan. Nou zijn de twee middenvelders uh, geschorst. Zijn er wat zwakke, zieke, misselijke? Wordt er links en rechts geschoven? En heeft iedereen in zijn hoofd Wesley al een basisplaats gegeven? Hoe zit dat bij jou? Nou ja, ik, uh, ik, ik ben er klaar voor, maar uh, ja, de opstelling is nog niet bekend. Dus uh, we weten nog niet precies wat de trainer wilt. Dus dat is aan hem, maar uh, ik ben er klaar voor. Want ja, het hoogtepunt van het seizoen komt eraan. In deze la laatste wedstrijden wordt alles beslist. Dan is het lekker als je erbij kunt zijn. Ja, ik ben naar 20 gekomen om kampioen te worden. Uh, om het gevoel te krijgen om voor het kampioenschap te spelen. Want dat wil je toch als voetballer in, uh, in Nederland het hoogst haalbaar halen. Ja, wat ik zeg, uh, het begint te kriebelen. Kijken jullie ook naar programma's, zoals wij, eh, programma's van, de, van de ploegen, zoals wij dat iedere week een keer of zes doen? Ja, ik heb het al eens gezien. En ik hoorde de ene zeggen van die heeft het moeilijkste programma en die heeft het makkelijkste. De andere hoorde ik hoor het anders zeggen. Dus ja, je kunt er naar blijven kijken. Maar uh, ja, voor ons geldt gewoon dat we vanaf nu uh, ja, voor elke wedstrijd uh, voor de overwinning moeten gaan. AZ uitwinnen. Geef het je te doen? Dat is nog niet veel ploegen gelukt. Nee, klopt. Uh, het is, uh, we, hebben, we hebben het ook al een tijdje uh, niet gewonnen, uh, hoorde ik, maar... Ja, ik denk dat we ja, met deze ploeg. Uh, denk ik dat wij uh, als wij gewoon fel spelen. dat we ja, daar resultaat mee kunnen zetten. En daar gaan we ook gewoon van. Want in deze fase, het mag lelijk, hè? Als het maar drie punten oplevert. Ja, tuurlijk. Nou, van mij mag dat elke wedstrijd worden. Dat maakt helemaal niet uit. Maar, ja, uh, ja, al is het lelijk. Uh, je moet gewoon elkaar te knokken met elkaar. om uh, die drie punten binnen te slepen. Ja, Wij moeten deze zes wedstrijden moeten uh, omzetten in winst. Links of rechtsom. Is AZ de moeilijkste in het rijtje? Ja, dat weet je niet. Tegenwoordig in Nederland uh, heb je geen makkelijke wedstrijden meer. Want als je uh, alle topclubs laten overal punten liggen. Dus we moeten wedstrijd van wedstrijd bekijken en of AZ nou moeilijk is of volgende week uh, nak. Laten we ons eerst bezighouden met AZ. En dan, uh, dan gaan we daarna kijken hoe of wat. Het... Ja, eens kijken hoe die top 6 dan geschuffeld is, zeg maar. Ja. De kans is groot dat uh, Steve McLaren tegen zet. start met Chatley achter de Jong, geflankeerd door Leroy Fair en Niels Reuseler. Voorin is de Jong dus weer terug in de spits met Ola John en Verhoek op de vleugels. Achterin wordt de geblesseerde Peter Wisgerhoff nog altijd vervangen door Rasmus Bengtson. Zometeen die andere topper, Hervéen Ajax, over drie minuten. To a team babe hey. Walen en it bij Barcelona Getafe. En dan nog het 2-0, straks ook het andere buitenlands voetbal. Maar ik had u even en Ajax beloofd, nou, hier komen ze. Uh, want uh, ja, naast AZ Twente natuurlijk die topper in uh, Friesland. Uh, AZ heeft maar, uh, Ajax moet ik zeggen, heeft maar één doel... en dat is de prolongatie van de landstitel. Een grote stap kan natuurlijk gezet worden... als de komende drie wedstrijden gewonnen worden. De trainer van Ajax, Frank de Boer. De komende drie wedstrijden is denk ik wel cruciaal... als je Heerenveen wint... En dan krijg je twee thuiswedstrijden. Die moet je normaal gesproken winnen. Hoewel het uh, zeker niet makkelijk zal zijn tegen een degradatiekandidaat... En, uh, ...en Groningen die gewoon uh, een goede ploeg heeft. Maar als je vanuit gaat dat je negen punten gaat halen... Dan, uh, ...en je weet dat onderling... Uh, teams... Mag je daar vanuit gaan? <laughs> nee, daar mag je niet vanuit gaan. We doen ons best om negen punten te halen. Zoals iedereen dat wil natuurlijk. Zoals fijn dat ook. Alle wedstrijden wil winnen. Zoals, uh, Twente en AZ en, uh, en Heerenveen en PSV dat ook willen. Maar het is natuurlijk wel om proberen ergens naartoe te leven en doelstellingen in deze korte periode neer te zetten. En dan is eigenlijk de doelstelling om uh, in deze komende drie wedstrijden uh, negen punten te halen. En dan zullen er uh, waarschijnlijk al een paar concurrenten zijn afgevallen voor de titelrace. Wat vrees je het meest van Heerenveen? Nou vrees, wij moeten ze gewoon niet aan het voetbal laten komen. Ik zei, we natuurlijk goede buitenspelers, doorste topscorer van de eredivisie, Elm die zich op dit moment ook beter aan het ontwikkelen is, die ook zijn doelbertjes meepakt, Jure ziet die gewoon een hele creatieve speler is. Ik denk, dus wij moeten zorgen dat zij niet in hun favoriete spel komen, want dan ja, hebben zij heel veel kwaliteit om dat goed uit te benutten. Je krijgt nu ook nog een aantal jongens terug van blessures. De meeste trainers noemen dat een luxe probleem. Is het voor jou alleen maar luxe of kan het ook nog een probleem worden? Nou, ik, ik, ik moet zeggen, het is. Uh, ik, ik heb er best wel moeite mee. Omdat. Uh, waar we nu staan uh, op dit moment. Daar heeft iedereen zijn steentje aan bijgedragen. En nu zal je de spelers moeten teleurstellen. Nou, dat is, vind ik best lastig. Vooral op uh, persoonlijk vlak. Uh, als je gewoon rationeel kijkt, oké. Okay, uh, wat is voor jou, of uh, voor mij, het gevoel uh, waar ik het mee moet doen met de 18 spelers? Ja, dan is het, vind ik dat minder moeilijk, maar om uh, jongens te teleurstellen dat ze niet bij de selectie zitten. Uh, en die wel er eigenlijk altijd bij hebben gezeten en dus ook uh, een bijdrage hebben gehad op dit moment nog. D dat is best lastig. Uh, Sta je, dat... je daar nog echt bij stil, ja? Nee, nou ja, staat er bij stil dat het voor hun uh, een hele grote teleurstelling is. <kwijls> Dus, uh, ja, ik kan het al, al geven van de Wiel en uh, Boerrichter en Ooyer, die zitten er weer bij. En dat betekent dus dat drie jongens moeten afvallen. Uh, Lodero zal er niet bij zijn. Dimitri Boelekin zal er niet bij zijn. Osbilic zal er niet bij zijn. Diego Koppers zal er niet bij zijn. Tulani Rero zal er niet bij zijn. Dat zijn wel een aantal namen die er eigenlijk bijna altijd bij zijn geweest. Hoe ver is Van der Wiel en hoe ver is Boerrichter? Hoor? Van der Wiel is uh, speelklaar. klaar. Uh, Boerrichter uh, is ook speelklaar klaar, anders zullen ze niet bij de slechtste zitten. Dirk, alsof het zo was voorbestemd. Je komt weer terug op het moment dat de landstitel in zich komt. Nou ja, Voorbestemd. Ik had er liever anders gezien. Ik had er liever alle wedstrijden die ik gemist heb uh, meegedaan, maar uh, nou, helaas. Volgens mij heb je vijf maanden geleden voor de laatst gespeeld in het eerste. AZ was dat voor de, voor de beker, dat die, dat die supporter het veld kwam. Dat was de laatste wedstrijd. Ja. Wat heb je sindsdien gedaan? Heel wat te revalideren. Ik heb van alles geprobeerd van alles om mijn rug maar beter te maken. Eigenlijk. En, nou goed, het heeft heel erg lang geduurd, maar eindelijk gaat het de goede kant op. Kun je je nog herinneren, toen je voor het laatst speelde, hoe de sfeer was rondom Ajax en hoe jullie benaderd werden? Ja, ja, goed, toen stonden we volgens mij vijfde en uh, ja, uh, werd niet heel goed uh, neergezet door de media en, en de pers en alles eromheen. Maar goed, nu staan we bovenaan en nu draaien we natuurlijk volop mee. En, uh, Ik wou net zeggen, het kan snel veranderen. Ja, nou ja goed, niet snel, want we hebben er wel een hele tijd natuurlijk niet op de eerste plek gestaan. Alleen uh, we hebben we ontzettend goede reeks neergezet door alleen maar wedstrijden te winnen. En uh, ja, dat, dat moet gewoon, zeker in de eindfase. Hoe verklaar jij dat werkelijk iedereen die ook verstand heeft van voetbal, Ajax al een aantal keer heeft afgeschreven en dat jullie nu vier aan kop staan en topfavoriet zijn? Geen idee, gewoon vertrouwen houden en, en de wedstrijd die je speelt gewoon uh, met intentie ingaan om te winnen. En uh, Ajax is gewoon, gewoon een team, dat moet gewoon voor kampioenschap gaan en moet ook gewoon kampioen worden. En uh, ja goed, die, die hoop geeft natuurlijk nooit op. En uh, toen het tijdje minder ging hebben we gewoon, uh, of hebben ze eigenlijk hun uitstekend nice best gedaan, want ik uh, moest er alleen maar toekijken. Maar uh, ja, ze hebben gewoon fantastisch gedaan, trots. Je zit eindelijk weer bij de selectie. Je gaat morgen naar Heerenveen. Verwacht je ook te spelen? Um, ik verwacht geen basis. Dat uh, zal wel uh, vroeg zijn misschien, maar uh, ik hoop natuurlijk wel. <laughs> en, uh, ja, ik ben gewoon fit. Ik, ik uh, kan gewoon 100% geven en, uh, en 100% spelen. En, uh, ja, mocht ik niet in de basis starten, dan hoop ik in ieder geval op een invalbeurt. En dan hoop ik ook nog van, uh, van waarde te kunnen zijn. Eerst heb je nog die belangrijke wedstrijd tegen Heerenveen. Als ASD goed doorkomt, dan ligt de weg naar de landstitel open. Van de Heerenveen is wel bekend dat ze een goede aanval hebben, een hele goede middenveld. Maar dat de kansen liggen in de verdediging en daar staan jij nou net tegenover. Nou ja, <laughs> um, we hebben sowieso hele goede aanvallers met, met, met uh, Bulekin, Sigtusson, uh, De Jong, uh, uh, Lukoki, noem maar, maar op, uh, ja, dus, dus we hebben allemaal goede aanvallers die het uh, ontzettend uh, lastig kunnen maken in elke verdediging. En uh, ja, als de kansen liggen bij Herenveen in de verdediging, dan uh, zeg ik volop de aanval. Dirk Boerichter was dat tegen Filip Koken. En dan naar de ontvangende ploeg, Heerenveen dus. Die ploeg kent natuurlijk een prima seizoen. En daarom zijn ze nog altijd in de race voor de landstitel. De wedstrijd tegen Ajax is daarin een belangrijke natuurlijk. Wint Heerenveen, dan slinkt de achterstand tot één punt. Verliest het, dan is het over en uit. Zo lijkt het met de kampioensambities. Er ligt dus een enorme druk op die wedstrijd. Trainer Ron Jans heeft zijn ploeg zo goed mogelijk voorbereid op het duel. Je bent eigenlijk vanaf het moment dat wij... Wij moesten eigenlijk winnen van Groningen om bij die... Voor die eerste vier plekken om daarin mee te gaan. Dat hebben we gedaan en vanaf dat moment ben je meteen al bezig... Nou, dat heb ik na de wedstrijd ook al geroepen van... En nou Ajax, kom maar op. Dan pak je de analyse van Ajax en dan gaan we kijken van... Ja, hoe kunnen we nou het beste Ajax bestrijden... En hoe kunnen we onze eigen kwaliteiten, niet onbelangrijk... De beste eruit laten komen. Dus daar ben je mee bezig. We hebben vorige week... Eerst getraind, met, met name op uh, fysieke dingen. Uh, toen drie dagen vrij, want uh, we moeten zo lang wachten voordat je tegen Ajax mag spelen. En uh, ja, dat is wel... Dan krijg je in het weekend nog even een momentje dat je denkt van... Goh, we het liever niet vrij gehad, maar hadden we ook in die finale in de Kuip uh, willen spelen... En vanaf zondag, eerste paasdag en uh, gisteren, uh, maandag, tweede paasdag... hebben we uh, tactisch ons uh, hebben getraind op, uh, op Ajax. En vandaag was het uh, relaxed en morgen moeten we het doen. En is het nog steeds Ajax, kom maar op? Nee, die woorden blijven gewoon staan. Alleen, uh, bah, je, je kon wel zien dat ik... Ik was, uh, in hoe ik het zei, wel uh, erg enthousiast. Uh, maar dat had wel te maken, denk ik, dat, uh, dat je bij Groningen gewoon uh, die drie punten pakt. En dan heb je een hele mooie voorwaarde om tegen Ajax uh, te spelen. Want ja, we mogen hem nu winnen, we kunnen hem winnen, maar we moeten hem niet winnen. Want uh, ja, Ajax is natuurlijk ook uh, zo de laatste acht wedstrijden uh, hebben ze gewonnen. Een uh, tegenstander van uh, formaat. Maar ik, uh, ik weet gewoon dat wij het in ons hebben om een, uh, uh, een topclub ook te verslaan. We hebben we een keer gedaan tegen, uh, tegen AZ, want dat is dit jaar ook een, uh, een topclub. Uh, maar er zit nog meer in het vat, vind ik. En uh, er komen nog meer wedstrijden waarin we dat kunnen bewijzen. Ja, je ziet het duel dan dus niet als alles of niets... voor de strijd om de landstitel. Nee, want uh, ja... Ik, heb, ik was redelijk in wiskunde en uh, als je verliest dan sta je gewoon nog, doe je nog gewoon uh, mee. Alleen als je wint sta je op één punt van uh, de huidige koploper. En uh, ja, dan krijg je nog steeds weer denk ik, die vraag van uh, ja, doen jullie ook, kunnen jullie kampioen worden, doen jullie mee op kampioenschap? Nou die vragen heb ik graag, uh, maar dan moet je wel winnen van Ajax. Op het moment dat je verliest dan, dan moet je denk ik vooral focussen op, uh, op de vierde of misschien uh, als PSV het niet goed doet op uh, de vijfde plek. Ja, en hoe trek je je hele ploeg mee in deze cruciale fase van de competitie? Ja, zorg dat iedereen fit is en dat, uh, dat staat er gewoon dat goed op. Wat is ook zo nu? Ja, dat staat er goed op. Gouw Leeuw was gisteren even nog afwezig, had uh, zonder een tikje op zijn knie gehad. Maar dat is nu uh, dik in orde. Uh, en voor de rest hebben we met iedereen uh, individueel even gezeten. We hebben met, uh, met de linies uh, uh, gezeten. En uh, het is sowieso om mensen te prikkelen, want uh, de boodschap was eigenlijk van, uh, ja, uh, de competitie gaat nu pas beginnen. En de warming-up is geweest. De warming-up hebben we goed gedaan. Maar om echt wat te winnen en een prijs te pakken... Ja, moet je er nu staan. En dus morgen moeten we een toppestatie leveren om te winnen. Slotpunt. Hoe prikkel je Bas Dost in lade naar de duel tegen Ajax? Nou, door er niet te veel te prikkelen. Bas die prikkelt zichzelf al genoeg. En ik hoef geen enkele speler te prikkelen of te motiveren. Maar het is, het is wel... Waar ik al uh, sinds die wedstrijd tegen Groningen mee bezig ben, is dat uh, laat zien wat je kunt. Uh, wees niet bang. Uh, vliegt erin en uh, publiek erachter uh, we, we hebben heel veel te winnen en uh, als je verliest jammer dan maar dan moet het wel uh, gaan op de manier zoals je een wedstrijd kunt verliezen en uh, uh, door pech of dat de tegenstander het gewoon uh, heel goed doet maar niet dat dat je zelf uh, niks uh, niks hebt laten zien van wat je eigenlijk kunt en want Herikles kan veel meer dan uh, dan ze in de finale tegen PSV hebben gezien en uh, ik denk dat wij in de bekerwedstrijd tegen PSV er heel dichtbij waren om dat te laten zien ja, daar hebben we gewoon te veel kansen gemist. En, um, en hem ja, vijf minuten gewoon verslapen. En dat, dat kan morgen niet. Samenvattend Ajax, kom maar op. Ajax, kom maar op. Ron Jans was dat, de trainer van Heerenveen. Nou, die naam Bas Dorst, die viel net, net al even in het gesprek met Ron Jans. De topscorter van de Hij maakte er al 25. Hij wil morgen natuurlijk ook vlammen. Maar met een eventueel kampioenschap is Dost nog niet bezig. Het is, het is een rare competitie. We staan er inderdaad nog bij. Dus uh, ja, wie weet. Alleen uh, de nadruk ligt bij ons daar totaal niet op. Ja. Voel je ook een bepaalde drang om uh, juist tegen de, de topploegen... nu uh, dat, er anders, dat de uitslag een keer de andere kant op is? Dus dat jullie uh, met veel goals winnen? Ja, heel graag. Heel graag. Tuurlijk. Uh, kijk, je speelt tegen de nummer 1. Het is een uh, thuiswedstrijd voor ons. Dus ja, het is wel een keer aan ons om in zo'n wedstrijd te laten zien wat we kunnen. We ja. hebben we één keer gedaan uh, tegen AZ... Maar tegen PSV en Twente hebben we dat niet gedaan. En, uh, ja, dit is een ideaal moment, lijkt me. Ja, hoe sta jij ervoor? Um, ja, het gaat wel lekker. Ik uh, ben uh, lekker aan het scoren dit seizoen. En, uh, ja, dat, dat, dat gaat goed. Dus hopen dat ik morgen uh, die lijn kan doorzetten. Ja. En als je zo vandaag zo'n laatste training inhaalt Morgen... ben je nog met bepaalde dingen bezig... Uh, Schrijft Nee, dit is, dit is meer een beetje uh, die laatste trainings ondergaan. Een beetje uh, al met je, met je hoofd zitten bij morgen. Dus zometeen naar mijn bed in. En dan even, even rust pakken. En dan uh, gaat het morgen gebeuren. Je bent, in. Je, bent, je bent net wakker? Ik ben net wakker, ja. Maar ik hou ervan om even voor de wedstrijd de dag ervoor even nog lekker om rust te pakken. Dus uh, ik ga zo even een paar uurtjes slapen. Ja, dat doe je altijd? Dat doe ik vaak, ja. Okay. Heel vaak. Is dat, dus, dat is een van de geheimen dan, of? <laughs> nou, ik weet niet of het een geheim is, maar ik, uh, ja, ik voel me daar prettig bij. Ja, wat, wat doe je verder in de aanloop als je dan wakker wordt? Um, ja, dan ga ik voor de rest. Vandaag doe ik uh, op, op zich weinig. Maar morgen is het wel uh, natuurlijk een beetje spanning. En dan moet ik niemand om me heen hebben. En dan wil ik het liefst alleen zijn. Want iedereen die tegen me praat, daar uh, dat ben ik niet te genieten. Dus uh, nee, dat komt wel goed. Uh, nog even iets, Helans. Ik ben niet zo van de citaten, maar ik heb toch even kort iets opgezocht. Je zei van uh, na die, die flinke klapper hè, tegen PSV. Is Herenveen eigenlijk wel, uh, uh, uh, moet ze eigenlijk wel meedoen in de strijd om de landstitel. Toen, toen heb je gezegd van, we hebben daar niets, we hebben niets te zoeken in die strijd. Vind je dat nog steeds? Ja, dat vind ik nog steeds. Ik denk dat we uh, in, in dat soort wedstrijden moet je laten zien waar je staat. En dat hebben we nu meerdere malen niet gedaan. Neem niet weg dat we, dat we er nog dichtbij staan. Alleen, nee, ik heb niet het gevoel dat wij, uh, dat wij een kampioenskandidaat zijn. Nee. Maar ja, wie weet, als je zes keer wint, nog, dan, uh, dan kun je het zomaar worden. Dus... Uh, maar in mijn ogen zijn we dat niet. Je bent gretig voor morgen? Ik ben, ik, ik ben gretig, ik heb er zin in, ja. Was, lost, was dat tegen Vlado Viljanowski. Barcelona tegen Getafe. Een kleine, Nou, wat zullen we zeggen, een beetje, of acht nog. 4-0 inmiddels, Doelpunten van Sanchez, Lionel Messi in de eerste helft. Werd dus 2-0 bij rust. Vervolgens uh, Alexis Sanchez met een 3-0. En twee minuten later, kwartier voortijds, Pedro met 4-0. Barcelona dus dik voor, zometeen alle andere resultaten in het buitenlands voetbal. En natuurlijk de interviews van de wedstrijd die, uh, van de wedstrijd die vanavond is gespeeld... in de eredivisie tussen Excelsior en NEC. Inside her, there's longing. This girl's an open page, bookmarked. She's so close now. This girl is half his age. Don't stand. Please and don't stand so close. To me. Morgenavond dus, uh, mooi mooie midweeksprogramma. Uh, uh, wat betreft de eredivisie, superspannend. Vanaf 7 uur in dit theater. Vanavond was er al één wedstrijd. U heeft het eerder al kunnen horen. Excelsior NEC, rust 0-1, eindstand 0-2. Schöne uit de strafschop in de eerste helft. En Vados in de tweede helft, de 0-2. We gaan napraten over dat duel. Dat doet Ronald van der Geer. Om te beginnen met de trainer van NEC, Alex Pastoor. Alex, het gaat in deze fase om, uh, om resultaat. Nou kijk je er waarschijnlijk wel naar meer. Ben je overal tevreden vanavond? Uh, ja, dat wel. Want uh, je gaat, uh, zoals je zegt, je gaat voor het resultaat. In deze fase van, uh, van de competitie uh, vind ik dat je het resultaat boven het spel moet durven te stellen. Ik vind wel dat als je goed speelt, dat je een grotere kans maakt op overwinning. Dus het liefst wel. Um, maar ik denk overal, als je naar de hele wedstrijd kijkt, dan, uh, dan hebben we het uh, redelijk tot goed gedaan. En, uh, en het resultaat was, uh, was ook goed. Dus, uh, nou ja, prima. Het bleef alleen lang spannend. Misschien dat, dat, je, dat je de jongens dat kan verwijten. Ja, nou, ik verwijt uh, niet zo snel iets. Maar het is wel zo dat er uh, fases in de wedstrijd zijn uh, dat je moet doordrukken. En uh, de wedstrijd in, totaal in slot moet gooien. En ik vond uh, de tweede helft sowieso beter dan de eerste helft. Maar met name de eerste 20, 25 minuten van de tweede helft. Ja, toen had ik op de bank echt het idee van... Uh, nou moet je de tweede, de derde en misschien zelfs wel de vierde maken. En dan is alles klaar. En uh, ja, nu kan het ook een keer de verkeerde kant opvallen. Want uh, ze hebben ook nog een keer op de paal geschoten in de tweede helft. En... Uh, dat had misschien tegen de verhouding in geweest, maar dat telt dan niet meer. Hè? Je ziet wel dat het elftal bravoer heeft. Hè? Dat, dat kan ook niet anders na de reeks die jullie gemaakt hebben. Ja, dat is ook zo. Ik bedoel, Excel zo schiet ook in de eerste helft op de lat. Ja, en dat, dat zijn dan toch van dat soort momenten dat je het geluk gewoon ook aan je zijde hebt. En het geluk is ook altijd met goede ploegen en nooit met slechte ploegen. Die reeks is, uh, is ongekend, toch? Ik bedoel, uh, je begint ergens aan en dan hoop je dat je hier terecht komt, maar het gaat maar door. Nou ja, we zitten op dit moment uh, in een goede reeks. In, uh, ja, je kunt ook wel een beetje aan de jongens zien, ze zijn uh, erg vastberaden, ze zijn uh, uh, heel vastbesloten. Het is uh, heel georganiseerd. Uh, er is ook niemand die. Ja, misschien uh, op andere gedachten gaat hinken. Uh, het is een hele homogene groep op dit moment. Ja, en als je de eindfase ingaat van de competitie... Dan, uh, dan zijn dat wel de zaken die je precies nodig hebt. Dat was Alex Pastoor, de trainer van NEC. En dan Lasse Scheune. Hij scoorde alweer. Dit keer uit een strafschop in de eerste helft, de 1-0. Nou, Lasse, gefeliciteerd uh, met de overwinning. Maar je staat ook in de geschiedenisboeken van NEC nu, hè? Is dat zo? Hey, je bent de eerste die vijf keer op rij weet te scoren. Nou, dat is mooi meegenomen, toch? Nou ja, dat zijn, uh, dat zijn leuke dingen voor jezelf. Maar, uh, maar goed, uh, de drie punten waren natuurlijk nog belangrijker vandaag. Was het een moeilijke wedstrijd? Ja, dit is altijd moeilijk. Je weet, het is een goed voetbal team, vooral thuis. En, uh, en uh, ja, je weet dat, dat het moeilijk is. En, uh, maar goed, we hadden in het begin wat moeite, maar... Goed, dan krijg je een penalty van een, een goede actie van, van wil. En uh, dan kom je toch, dat is toch wat, wat makkelijker voetballen met 1-0 voor. En, uh, en ik denk ook tweede helft op het begin dat we gewoon de bovenliggende partij waren. Maar goed, het blijft 1-0 en alles kan gebeuren. Maar, um... Maar goed, dan maken we dan. Volgens mij raken ze daarvoor ook nog net, uh, net het houtwerk. En uh, dan maken Vaders nog die 2-0. En dan, ja, dan is de wedstrijd gespeeld. Maar het zijn belangrijke punten. we doen ik nu goed mee. En uh, zoals je zei, het is geen merkelijke pot. Nee, maar je bent wel, of jullie eigenlijk, niet alleen jij, maar iedereen, aan een opmerkelijke reeks bezig. Ik bedoel, zeven wedstrijden ongeslagen zijn in de Eredivisie. Dat is niet veel ploegen gelukt. Nee, dat klopt. Dat is toch een. Uh, ja, dat is een mooie reeks. Laten we dat nog even volhouden. Nog een paar wedstrijden. Nee, dan komen, komen nu ook. Uh, een moeilijke wedstrijd aan. Maar goed, uh, uh, we spelen niet altijd goed, maar we blijven wel winnen en uh, een punt te pakken. Dat, uh, dat is wel eens anders geweest. En, nou ja, zoals ik zei, uh, de reeks even doorzetten. Want waar komt dat dan vandaan, uh, zo'n reeks? Ik bedoel, er is, uh, hè, jullie gingen op en neer in de eerste helft van de competitie en nu is het zo stabiel. Ja, dat is een goede. Ik weet het ook niet, uh, vooral goals denk ik. Hè? Uh, waar in het begin hadden we wat moeite met scoren nu scoren we steeds meer. En, uh, en uh, ja, dat, dat het maakt het toch wel makkelijker. Hè? Maar goed, uh, nou, we, we voelen elkaar goed aan, denk ik. En, uh, en dat is ook te zien. En, uh, zoals je zei, zeven wedstrijden ongeslagen is, uh, is niet niks. De supporters weten wel hoe dat afgesloten wordt. Hè? Want ik hoorde ze zingen: we gaan Europa in. Ja, dat, uh, dat hoorde ik ook. Nou ja, alles is mogelijk. We staan nu goed voor. En we kijken wat, wat de concurrenten morgen doen. En, uh, maar goed, uh, zoals, ik, uh, zoals ik zei, als we, als we even doorzetten, dan uh, kan er wel eens een hele mooi seizoen worden. Ja. Jörg. <coughs> dus in de, in de geschiedenisboeken van de NEC. Dan de reactie van de tegenstander, de thuisclub Excelsior, de trainer John Lammers. Ja, het is niet voor het eerst dat jij hier, denk ik, met een kater staat. Nee, dat klopt. Ik bedoel, uh, ik denk dat we aardig gevoetbald hebben. We hebben kansen gecreëerd. We hebben een, uh, een penalty denk ik, onthouden, die, die hij had kunnen geven. En dan, uh, dan loopt ze met zoiets En anders. Uh, je weet dat NEC een goede, een goede helft al heeft. Maar ik vond dat wij uitstekend start aan de wedstrijd, dat wij overal kort in het duel zaten, dat wij naar voren toe druk durven te zetten. Dat hadden we ook afgesproken. En dat wij lieten zien dat wij deze wedstrijd wilden winnen. Dus dat was denk ik bij alle spelers duidelijk te zien. Ja, en als je dan niet krijgt wat je verdient, zo'n eerste helft, eigenlijk een doelpunt, dan is dat teleurstellend. Je kroop ook voetballend in de wedstrijd. Hè? In het begin won je inderdaad de duels, maar je ging ook eigenlijk steeds beter spelen. Ja, nee, ik vond ook dat wij uitstekend voetballen. Hè. We hadden ook gezegd van, nou, daar liggen heel veel kansen om te voetballen. NEC speelt in zone, dus uh, gaat tussen hun linies inspelen. Kevin Jansen, ja, verstaat dat uitstekend. Roland Aalberg verstaat dat uitstekend. En daar kwamen wij telkens aan het voetballen. En daar konden we ook in doorvoetballen. Rijnviel ook als balvast. Dus uh, ik vond ook dat wij daarin, uh, ja, de mogelijkheden dieren lagen... Ja. Ja, wel degelijk grepen. Alleen dan moet je een beetje geluk hebben dat Kevin Jansen zo'n bal binnenschiet. En, uh, en bij een voorzet waar Rangelo net te laat is... Ja, dan moet je ook eens een keer geluk hebben dat hij hem binnenloopt. Wat, wat, wat kun je met goede gevoel? Ja, dat moet je gebruiken, denk ik, hè? Ja, nee, dat goede gevoel moet je houden. Want ik denk ook, als je zo blijft voetballen, word je op een gegeven moment beloond. Hè? Ook al is het programma uh, lastig. Je krijgt thuis Twente en je krijgt thuis uh, PFV. Maar het zijn wel wedstrijden waarin je kunt voetballen. En we hebben laten zien dat we kunnen voetballen. En als je dan zelf de tegenstander kort kunt zetten... Dan komen er komen altijd mogelijkheden. John Lammers was dat tegen uh, Ronald van der Geer. Tot zover het Nederlands voetbal, zometeen het buitenlands voetbal. Morgenavond gaat de Eredivisie dus verder. Donderdag begint in Eindhoven de Swim Cup. Voor de Nederlandse zwemmers het derde en laatste kwalificatietoernooi voor de Olympische Spelen. Uh, per afstand zijn er slechts twee tickets voor Londen beschikbaar. Dus is de onderlinge concurrentie moordend. En dan zijn er nog zwemmers die aan een scherp vormbehoud limiet moeten voldoen. De eerdere kwalificatieternooi, het Open NK en de Swimcup Amsterdam... leverden een voorlopige rangschikking op. Maar de harde beslissingen vallen deze week. Edwin Cornelissen nam de belangrijkste zwemnummers door... met de technische directeur Jacco Verharen. Dekker, Ranomi, Semke Heemskerk. Marleen Wilhuis. Alles of niks voor de bekende zwemnamen van Nederland... tijdens de Swimcup in Eindhoven. En dit zijn de afstanden waar we op moeten gaan letten. De 50 meter vrij bij de dames. Op dit moment zijn gekwalificeerd... Marleen Veldhuis en Ranomi Kromowidjojo. En dit zijn de concurrenten. Inge Dekker en Henk Schreuder. Waarbij we Inge Dekker even moeten aanhalen. Tijdens de Swim Cup in Amsterdam liet ze zien dat ze echt wel een serieuze concurrent is hè? voor bijvoorbeeld Marleen Veldhuis. Ja, absoluut. Nou ja, ik denk dat ze een concurrent is serieus voor en uh, Ranomi Kromo en Marleen Veldhuis. Omdat ik denk dat allen nog harder kunnen. Uh, dat moeten ze hier dan wel uh, laten zien. Uh, maar ik, ik denk dat je uh, Henkelin Schreuder ook niet uit mag vlakken. Dat is een, een finaliste van de Olympische Spelen 2008. Heeft een, een groot verleden op 50 vrij. Dus uh, die vier gaan het echt onderling uitmaken. Als we het over Inge Dekker hebben op die 50 meter vrij in Amsterdam. Driehonderdste slechtste het verschil hè, met Marlee Veldhuis. Dat is niks. Nee, dat is niks. Maar uh, ja, dat, is, dat is vaak wel het verschil uh, tussen winnen en verliezen. En dat is op de Olympische Spelen ook zo. Dus ja, wij zitten in een sport die om tienden en vaak om honderdsten gaan. Dus uh, uh, het is niks, maar het is wel een wereld van verschil. Take your mouth. De 100 meter vlinderslag bij de vrouwen. Gekwalificeerd? Niemand. En de kanshebster? Inge Dekker. En dat kan nog best wel eens een beetje een uh, belangrijke race voor haar gaan worden. Want dat kan nou net het verschil gaan maken tussen individueel in actie komen op te spelen of juist niet. Nee, dat klopt. Uh, ja, is, het is moeilijk voor te stellen dat iemand als Inge Dekker uh, de 100 meter vlinderslag niet zwemt. Uh, dat zwemt ze al sinds uh, sind 2006 op alle grote toernooien. Uh, de limiet mag ook eigenlijk geen probleem zijn. Dat is uh, toch, uh, toch vijftiende boven haar allerbeste tijd. Uh, dus... Ja, ja, nogmaals, ik, ik, ik denk dat ze voldoende kwaliteit heeft om dat te halen. Uh, alleen... Aan de andere kant, uh, de zwemcup in Amsterdam, toen kwam ze er niet aan. Nee, dat klopt. Dus uh, ja, ze zal aan de bak moeten. Dus het, uh, het wordt uh, zowel op de 50 vrij, maar ook dus op 100 vlinder wordt het uh, erg spannend voor haar. Wat maakt dan in jouw ogen het verschil tussen die zwemcup daar en de swimcup hier voor haar? Nou, dit is in ieder geval de laatste kans. Uh, en dat, is een, uh, dat maakt wel een groot verschil. Dus de druk is hoog. Aan de andere kant, we, we hebben nog geluk in Nederland. Hè. We, uh, wij geven mensen nog meerdere kansen om het uh, te halen. Ze heeft de WK gehad. Uh, december heeft ze dan moeten missen. Maar in Amsterdam was ze erbij. En nu ook. Ja, ja in drie kansen moet je het gewoon kunnen halen. Zo simpel is het. Take your mind. Nog één afstand bij de vrouwen. De 100 meter vrij met op dit moment gekwalificeerd. Ranomi, Chromo Jojo en Femke Heemskerk. En de concurrenten? Marleen Veldhuis, Inge Dekker. Ja, en dan krijgen we een hele batterij dames die, uh, die voor de estafette gaan. Want dat is natuurlijk 4x100 vrije slag een, een, een speerpunt uh, in, ons, uh, in ons beleid. Is dat eigenlijk met name het verhaal op die 100 meter vrij, die ploeg, wie daar mogen gaan zwemmen? Ja, ik, ik denk uh, in alle eerlijkheid dat, dat Ranomi met 53-3 en uh, Femke met 53-6 uh, aan de veilige kant zitten. Nou, voor de estafette, wat, wat, wat absoluut zeker is, is uh, Ranomi, is Femke, is uh, Marleen. Ik bedoel, die, die, die steken er wel ver bovenuit. Dus plek nummer 4. Uh, plek nummer 4 is op dit moment Mout van der Meer. Plek nummer 5 is uh, Inge Dekker. En plek nummer 6 is Saskia de Jonge. Dus, maar op 7 en 8 uh, liggen daar heel dicht achter. Aan Elise Bouwens. We weten dat Ilse Kraaienveld daar in de buurt kan komen. We weten dat Clarissa van Reenen daar in de buurt kan komen. Henke Kreuter Schreuder gaat daar een gooi naar doen. Dus er zijn echt tien mensen die in aanmerking komen voor die vette. En dan van afstand bij de mannen. De 100 meter schoolslag. Gekwalificeerd ja Nog niemand officieel, want uh, Lennart Stekelenburg heeft weliswaar uh, de limiet gezwommen, maar nog geen vormbehoud. En dat maakt hem dus natuurlijk de kans hebben om te gaan, maar dat vormbehoud, ja. En hij gaf ook al aan, mentaal verhaal, hè, uh, toch lastig gehad in Amsterdam. Wordt het nog heel spannend voor hem hier? Ja, inderdaad, want in zijn geval gaat het dus zeker niet om concurrentie, waar bijvoorbeeld de dames op de vrije slag wel mee te maken hebben. Die zwemmen die tijden, maar die hebben te maken met wie, wie de snelste is. En hij heeft eigenlijk uh, op dit nummer geen concurrentie in Nederland, maar hij bijt zich stuk op de en, en uh, ja, gaat, dan, gaat dan racefouten maken uh, die absoluut niet nodig zijn. Dus ook hij maakt het spannend voor zichzelf. Zondag, als de swimcup in Eindhoven erop zit, zullen we het weten. Welke Nederlandse zwemnamen in actie zullen komen tijdens de Olympische Spelen? Inge Dekker. van der Jojo. Kemka Kurt Marleen Veldhuis. Ja, dat was Jacob Verhara uitgebreid tegen Edwin Cornelissen. Even kijken wat er op de buitenlandse velden is gebeurd in Engeland. Blackburn Rovers tegen Liverpool 2-3. De winnende van Carroll in blessure tijd. Dirk Kuit, was erbij, maar hij zat wel op de bank. Uh, in de Bundesliga werden Bremen tegen met Gladbach 2-2. Dus duur puntenverlies voor uh, Gladbach voor Europees voetbal. Bremen in de laatste minuut met tien man op gelijk de hoogte gekomen daar. Mainz tegen Keulen 4-0. Augsburg-Stuttgart 1-3. En Hertha BSC tegen Freiburg 1-2. Stand onderin, die is belangrijk. Nuremberg op de 13e plaats met 32 punten. Hamburg-Resvouw heeft er 31. Augsburg 30 uit 30. En best het meer gespeeld. Köln heeft er 29 uit 30. Het RBSC voorlaatste met 27 uit 30. En Keizerslauteren eh, 20 uit 29. In uh, Italië in de serie A. Chievo tegen AC Milan 0-1. Cedorf en Emanuelson speelden vanaf de eerste minuut. Beiden werden na rust gewisseld. Het doelpunt viel al vroeg in de wedstrijd na een minuut of acht door Montari. In de Primera division Real Sociedad tegen Real Betis 1-1. Osasuna Espanol 2-0. En eerder had ik het al over Barcelona Getafe. Eindstand 4-0. Doepunnen van Sanchez, Messi, Sanchez en Pedro. Morgen... Atletico Madrid, Real Madrid. Eh, Barcelona is Real Madrid nu genaderd tot op één punt. Maar Real moet morgen dus nog de stadsderby spelen. In de Franse beker halve finale. Ajaxo uit de derde divisie tegen Olympique Lyon 0-4. Lyon dus naar de finale op 28 april in Parijs. Dan is er een bondscoach uitgevlogen bij uh, tafeltennis. Bij de tafeltennisheren Foukelja die stopt ermee. Uh, hij kan zich niet langer vinden in uh, het te voeren beleid. Hij dient zijn contract uit tot eind juli en dan is hij weg. Voetkelja volgde in 2010 Danny Heister op als bondscoach. En met de mededeling dat Balotelli voor drie wedstrijden is geschorst, bent u helemaal bij zometeen het oog met Pieter van de Wielen. Tot morgen 7 uur. Dag.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 Kaneelgezelschap Doodpaard speelt de persen van IJsgilos. Tot en met 28 april. Doodpaard.nl. Yes, yes, yes. Kijk deze woensdag live op je TV naar AZ FC 20 Bestel deze eredivisietopper op single.nl/slash tv op bestelling. Dit is Radio 1.